Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbet Gutteke en Thijs van der Brink. De Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen... arriveren rond dit tijdstip in Nederland. En iemand die als geen ander weet hoe het is om na een ontvoering weer vrij te zijn... is presentatrice Julia Samen. En kan een Nederlandse cabaretier in Bosnië grappen maken over Srebrenica? Jan-Jaap van der Wal probeert het. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Shell verwacht vanaf 2025 olie te kunnen produceren in het Noordpoolgebied. Dat zegt vertrekkend bestuursvoorzitter Peter Vozer in een afscheidsinterview op de Shell-site. Volgens Vozer kan Shell op duurzame wijze olie produceren voor de kust van Alaska. De olieconcern verwacht in de komende jaren te kunnen beginnen met proefboringen in het gebied... die werden eerder dit jaar tijdelijk stilgelegd nadat een boorschip op een rots was gelopen. Greenpeace voert al een tijd actie tegen de plannen van Shell. Volgens de organisatie zal olieproductie in het Noordpoolgebied schadelijk zijn voor het milieu. Shell zegt juist dat de veiligheid voor mens en milieu voorop staat bij de zoektocht naar olie in het gebied. Een huis voor klokkenluiders is een stap dichterbij gekomen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer gaat akkoord met een initiatiefwet daarover. Het kern van de wet is dat mensen ernstige maatschappelijke misstanden... moeten kunnen melden en dat ze moeten worden beschermd tegen mogelijke sancties. Het huis voor klokkenluiders wordt ondergebracht bij de nationale ombudsman. Minister Plasterk benadrukt dat die constructie in strijd is met de grondwet. Het is evident dat de grondwetgever nadrukkelijk de bedoeling had... dat de ombudsman zich begeeft op het terrein van bestuursorganen... en niet van het bedrijfsleven. En als je dat wilt veranderen, dan moet je de grondwet veranderen. Het Hoge Rechtshof in Groot-Brittannië heeft bepaald... dat Scientology een religie is. Met de uitspraak komt een eind aan een jarenlang juridisch gevecht. Een stel wil trouwen in een kapel van Scientology... maar de gemeente weigert tot nu toe zo'n huwelijk te erkennen. De Britse wet schrijft voor dat de kerkelijke huwelijk... moet worden voltrokken op een plaats voor religieuze aanbidding. Volgens lagere rechters is een kapel van Scientology dat niet... omdat Scientology geen opperwezen vereert. Het Hoge Rechtshof zegt nu dat die definitie van religie niet meer van deze tijd is. De stel is dolblij met de uitspraak van het hof... en is van plan binnen een paar maanden in een kapel van Scientology te trouwen. 16 treinen die geregeld overvol zitten worden in de spits verlengd. Dat schrijft de DNS in een brief aan de reizigersorganisatie Rover. Twee spitstreinen zijn in november al verlengd... en de overige veertien worden met ingang van komende week uitgebreid... met een aantal coupés. Zondag gaat de nieuwe dienstregeling in. Maatregel van de NS volgt om een stroom klachten van reizigers... die via een speciaal meldpunt zijn verzameld. De afgelopen maanden moedigden de conducteurs reizigers in volle treinen aan... om over de problemen te klagen. Langere treinen gaan onder meer rijden op de routes Amsterdam-Zolle... en Den Haag-Enschede. Het Liftinstituut waarschuwt hondenbezitters om goed op te letten wanneer ze met hun huisdier een lift binnenstappen. Volgens het instituut gebeurt het steeds vaker dat een hond en zijn baasje worden gescheiden van elkaar door sluitende liftdeuren. Dan vertrekt de lift met de eigenaar van de hond in de lift en de hond buiten. En dan wordt de hond aan de riem tussen de deuren omhoog opgetrokken ja met soms hele nare gevolgen. Het liftinstituut heeft nu een sticker ontworpen die in de lift kan worden geplakt. Waarop hondenbezitters worden opgeroepen om de hond kort aan te lijnen. Het weer volop zon en maximaal 7 graden. Vannacht is de kans op mist klein. Verder gaat het opnieuw licht vriezen en vooral in het binnenland. Morgen overdag en vrijdag blijft het droog met opnieuw flink wat zon. Zometeen in dit is de dag ontvoerd worden in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En grappen maken in Bosnië.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 Met Vreekweer. Ja, ik vind het allemaal mooi. Tablet, HD-recorder, korting. Kies u maar. Kies ook uw voordeel bij Office Basis. Bel gratis 0800 0640. Succes met kiezen. Staving staat voor detacheren. Maar dan anders. Staving is de oplossing bij wat bedrijven zo mooi maakt. Bedrijvigheid. Wij vullen geen vacatures in, maar zijn het antwoord op de boeiende... en wisselende vraag naar kennis, kunde en capaciteit. Ik ben Wessel van Alve, directeur Stavingroep.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 Je krijgt de duidelijke antwoorden waarmee je verder kan. UWV werken aan perspectief. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de gashouder in Amsterdam met de Stergouden Loeki 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar StergoudenLoeki.nl en stem. Kijk op 19 december half negen naar de live show op Nederland 1. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag van harte welkom bij Dit is de Dag. De Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen... arriveren rond dit tijdstip in Nederland... nadat ze gisteren na een gijzeling van vijf maanden in Jemen zijn vrijgelaten. Iemand die als geen ander weet hoe het is om na een ontvoering weer vrij te zijn... is Julia Samenwel. Als Nederlanders geven de kwaliteit van leven bijna het cijfer 8... en de koopkracht van 65-plussers is de laatste twee jaar niet gedaald... blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Omdat dat bijna te mooi klinkt om waar te zijn... gaan we vragen aan Rob Bijl van het SCP of dat allemaal klopt. En Kun je als Nederlands cabaretier in Bosnië grappen maken over Srebrenica? Cabaretier Jan-Jaap van der Wal probeerde het uit en hij kan het navertellen. De laatste jaren is het aantal Nederlanders dat een profiel heeft op Facebook, Twitter of Instagram. Alleen maar toegenomen. Maar wat gebeurt ermee als je overlijdt? Emiel de Jong, directeur van Uitvaart Verzekeringsmaatschappij Nuvema, Denken mensen daar goed over na? Nou, het blijkt dat mensen daar veel te weinig over nadenken. Uit uh, ons onderzoek blijkt dat uh, 65% überhaupt niet nadenkt wat er moet gebeuren. En na overlijden? Na overlijden. En 90% zich de, überhaupt nog niet uh, mee heeft beziggehouden. Nee, en dat is wel belangrijk, want niemand weet je wachtwoord... dus je kan het ook niet zelf verwijderen. Of nee. ook niet voor een ander verwijderen bedoelen. Nee, nee, en het blijkt dat uh, toch heel veel mensen het nalaten aan de nabestaanden. En de nabestaanden hebben eigenlijk al zorgen genoeg... en dan komt dit er nog eens bij en weten niet waar ze moeten beginnen. Want er is niet één social media, maar er zijn natuurlijk Facebook, Twitter... Instagram, zoals je al aangeeft. Ja, en waar moet je beginnen en dan uh, wat moet je gaan doen? Volkert van de G mag op proefverlof. Martin Fortuyn zei daarover gisteren teleurgesteld te zijn in de rechtsstaat. Aan ethicus Theo Boer straks de vraag of de rechtsstaat heeft gefaald. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar de website ditstedag.nu. De Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man Boudewijn-Beretsen... die arriveren rond dit tijdstip in Nederland... en dat ze gisteren na een gijzeling van vijf maanden in Jemen zijn vrijgelaten. Iemand die als geen ander weet hoe het is om na een ontvoering weer vrij te zijn... is uh, voormalig Veronica-presentator Julia Samuel. Ook zij werd dit jaar slachtoffer van een ontvoering... maar dan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Laat we even luisteren. Door Babratti heenrijdend werden we staande gehouden door tien zeer zwaar bewapende mannen. Op het moment dat ze ons zagen begonnen ze enorm hard te schreeuwen. En zeiden jullie moeten omkeren en wij zullen jullie een plek aanwijzen waar jullie naartoe moesten. Dat het rebellen zijn, dat drong op dat moment nog niet tot ons door. En toen zij mijn naam zagen, samen op één papier met president Bozize, toen ontstond er een... Een explosieve agressie. De leider is aan het einde van die dag nog een keer bij ons gekomen. En die heeft gezegd, jullie zijn veel geld waard. En als jullie bewegen, schieten we. En ik keek continu in de loop van een machinegeweer. Elke minuut die zou, die zou komen, zou de laatste kunnen zijn. Ja, dat was de stem van Julia Samenwel. En zij is nu bij ons. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, dit speelde deze zomer, hè? Dit ja. voorjaar, ja. ja. De eerste vraag, hoe gaat het nu met je eigenlijk? Uh, ja, het gaat, nu, uh, het gaat nu goed met me. In elk geval een stuk beter dan begin dit jaar. En als ik die, uh, dat interview van wat je me net uh, liet horen... weer terughoor, dan denk ik van... wauw, ik hoor nog steeds die angst... Uh, die angst in mijn stem. Ja, want dat interview is nog niet zo heel lang geleden. Hè? Nee, is nog niet zo heel erg lang geleden. En ja, weet je wat dat is? Ik werk al weer bijna 15 jaar met Drive Against Malaria in Afrikaanse landen. En heb wel vaker in, in diepe afgronden uh, gekeken. Maar vastzitten door gijzeling. Uh, ja, dan, dan kom je terecht in, in een absolute buitenmenselijke situatie. Ja. Je hebt bij Umberto Tan verteld hoe dat ongeveer in zijn werk gegaan. is. Dus wij willen het vooral met jou hebben over de periode daarna. Ja. Um, wat was uh, het moment dat je duidelijk werd dat je vrij was? Um, ja, kijk, dit was ook een hele andere situatie... dan bijvoorbeeld mensen die gegijzeld zijn en dan horen... je bent vrij. He, want uh, in de situatie waarin wij zaten... Uh, dat was uh, een, een besluit geweest van... een een rebel lager in rangorde. Hij was zeker niet de leider. En hij heeft ons laten ontsnappen... op het moment dat de re uh, rebellenleider er niet was. Dat is dan ook iets anders... Ja. dan wanneer iemand ons zegt van... je bent vrij. Kijk, dat is eigenlijk een soort vlucht dan. Ja, dat is het verschil. Dus die, die euforie... die was er niet. Het was een persoonlijke actie van deze rebel... in ruil voor medicijnen. En hij heeft ons eigenlijk laten ontsnappen... puur uit eigen belang. Ja. En we konden het op... Dat moment eigenlijk ook niet geloven. Ja. Hè, en waren bang dat uh, ja wanneer we weg zouden rijden, hij alsnog zou gaan schieten. En uh, dat was juist een, een, een angstig moment. Ja. En een moment van, uh, van ongeloof. Als ik het goed heb, moest je toen nog een autorit maken van twee uur. Ja, want wij, wij rolden eigenlijk na de vrijlating van de ene ellende in de ander. Hè, dan ben je eindelijk ontsnapt uit de handen van gijzelaars. En, en dan daarna ben je beland in de chaos van het land zelf. Want de Centraal-Afrikaanse Republiek... was inmiddels, eh, was inmiddels een koede dag gepleegd... He, door de rebellen. En die hebben het hele, hele land bezet. Dus het zou na de ontsnapping... nog een keer kunnen gebeuren. He. We ja. moesten nog... Uh, ik geloof ruim 200 kilometer afleggen naar de grens met Cameroen. Maar we wisten ook dat Kameroen dat, dat de grenzen met CIR uh, had gesloten. En, dat is, en dan, de dat is de Centraal Afrikaanse ja. Republiek. Dat is de Centraal Afrikaanse Republiek. En dan spookt het constant door je hoofd. Hoe komen we uit deze hel? We zijn nu net ontsnapt uit de handen van de rebellen. Maar hoe komen we het land uit? Ja, dat is wel gelukt. Dat is gelukt dankzij... Uh, missionarissen in Gambula. Gambula, dat ligt aan de grens. Met, uh, met Cameroen. Daar werken deze missionarissen. Wij kennen hen heel erg goed. En, en daarna zijn wij naar hen toegereden. En toen wij bij de, de, de, de missiepost aankwamen... renden ze ons al tegemoet en riepen... jullie leven nog. Want ze wisten dat jullie ontvoerd waren. Zij wisten op een gegeven moment dat wij ontvoerd waren. Maar wij wisten niet dat zij het wisten. Dus het nieuws was ook al bij, bij, bij hun aangekomen... dat we gegijzeld waren. Oh ja. En zij hadden op dat moment... Ook alle auto's al opgeladen en ze zeiden: Nou, we moeten meteen vertrekken. Ja, zij wisten gelukkig een geheime route door de jungle eh, om Cameroen te, te, te, te, te bereiken, maar die route was al twee jaar niet gebruikt. En eh, ja, dan, dan rij je met z'n allen al, als, als, als gekken voor ons leven. Ja, dan kom je aan in Cameroen. Ja, is dan de euforie wel? Ehm... Um, Praat hier nu weer over een beetje. En ik zit gewoon nu uh, ja, weer een beetje, een beetje te trillen. Ja, ik kan me voorstellen. Um... Nou, we hebben op een gegeven moment een, een, een gsm-berichtje verzonden naar, naar ons team in Cameroen. Omdat we eigenlijk nog niet helemaal nog niet wisten wie, wie het wel en wie het niet wisten. He, want we hebben een, een, een sms-berichtje verstuurd van uh, help. Uh, uh, we zitten vast door Selleca in, in Barbaratti En dat was het. In de hoop dat het bericht zou aankomen... Uh, maar toen, toen ook op dat moment, omdat Zelk ons verboden om, om, om onze GSM te gebruiken... volgde een doodse stilte. Dus wij, op het moment dat wij waren, terug waren in Cameroen... Mm -hmm. uh, ja, je bent nog steeds in een shock. Ja, dus nee. ook, dan, ook, ook dan geen moment van nee. opluchting eigenlijk? Nee nog, nee, nog geen moment van, niet echt een moment van opluchting. Nee. Omdat je zo, op dat moment zo verschrikkelijk veel te verwerken hebt... Ja. Het was zo intens. Dat is met geen pen te beschrijven. En dat is ook heel moeilijk te verwerken. Want wanneer kwam het besef wel? Dat is echt voorbij. Was dat een paar dagen later? Uh, dat was later toen wij samen met de missionarissen... Uh, op een post waren in, West, uh, in oost kameroen En de BIR, hè, dat is de Brigade uh, uh, rapid van Cameroen ons uh, vertelde... dat wij niet verder konden reizen. En uh, ja wij waren eigenlijk min of meer gedwongen... om een, een, een tijd met elkaar door te brengen. En toen kwam eigenlijk het besef, ook met elkaar pratend... Uh, we zijn vrij. Mm. En, en, en dan, dan voel je ook uh, hoe belangrijk vrijheid is op dat moment. Mm. Veel met elkaar praten, dat was heel erg belangrijk voor ons. Wie ben je als eerste gaan bellen? Uh, ja, dat was ook weer lastig, want wij zaten in een, uh, in een gebied... waardoor wij geen verbinding konden krijgen Kijk, met, met het buitenland. Nee. En dat viel ook niet mee. We waren al heel erg blij dat wij uh, contact konden krijgen... met ons uh, team in, uh, in, in, in west cameroen um, Maar omdat ik uh, uh, begreep dat... Uh, iedereen in Cameroen, maar ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek... en ook alle ambassades in Cameroen, dus ook mijn familie in Nederland het wisten... Uh, dat is heel erg vervelend dat je hen dan niet te spreken kan krijgen... omdat je hen niet kan bereiken. Maar mm. zij waren natuurlijk enorm bezorgd over ons. Uh, horen dat je, dat je kind uh, is gegijzeld... Um, en dan geen contact met elkaar krijgen. Dat, is, dat was voor mijn familie ook vreselijk. Ja. En ik heb pas... Uh, nou, ik denk, uh, denk... Nou, enkele weken daarna heb ik contact... Uh, uh, gehad met zo mijn, lang? Met okay. mijn, ja, pas, ja, pas heel en lang. En zij waren al die tijd in onzekerheid? Zij waren al die tijd in onzekerheid. Zo. En natuurlijk uh, slapeloze nachten gehad. van, Hoe gaat het nu met, uh, met Julia en David? En, uh, maar ze hebben toen wel gehoord uh, van ons team in Cameroon. Van uh, Julia Samuel en David Roberts zijn nu in veiligheid. Maar helaas, we kunnen nog geen direct contact nee. met hen hebben. Zullen we even luisteren? Moment. Wij kregen een telefoontje van uh, onze zoon Boudewijn... En daarna hebben we uiteraard ook Judith gesproken. Ik ben Boudewijn Berendsen. En ik ben Judith Spiegel. We zaten eigenlijk een beetje stuk. We zijn heel, heel, heel erg bang. Op dat moment dat we dachten van nou het, het zal nooit gebeuren. Familie, media, Nederlanders, doe iets met z'n allen. Doe iets. We hebben altijd goede hoop gehad dat ze vrij zouden komen. Ja. We are very, very, very happy, of course. Het telefoontje kwam op dat moment totaal onverwacht. But finally this kidnap is over. Ja, dat was echt, dat is gewoon geweldig. Ja, gewoon blijheid, opgeluchtheid. We are doing very well, we were treated very well. Ik denk dat het goed met ze gaat, ja. Ja, dit was de familie van Judith Spiegel, die uh, op dit moment terugkomt in Nederland. Aan de moeder kon je wel horen dat het heel intensief was geweest en heel intens. Ja, ja. ja. ja. Uiteindelijk ben jij teruggekomen naar Nederland en je bent ook in therapie gegaan. Ja, um, ja ik was ook uh, daarna, hè, ja, ik zit hier wel helemaal weer te trillen op mijn stoel. Ja, ja. Je zit niet los in de studio, dus we zien je niet, maar we horen het, nee. we horen het ook wel aan je. Ja, ja. Um, ja, ik was ook daarna, vlak na onze vrijlating in Cameroen... in absolute shock. Ik dacht uh, eigenlijk dat de tijd alle wonden zou helen... maar niets is minder waar. Die gijzeling uh, die groeide werkelijk als een tijdbom in mijn hoofd. En ik, ik werd constant geplaagd door flashbacks, nachtmerries... Uh, toen ik op Schiphol aankwam en daar de marechaussee zag staan met de EK's, AK's, het mm. is machinegeweer. Yeah. had ik werkelijk de neiging om hen aan te vallen. Yeah. Hè, en, en dat waren eigenlijk al de eerste, de eerste serieuze tekenen van het trauma. Hè, en dat verzwakte ook niet, dat, dat, dat werd alleen maar erger. Die angst en woede samen tegelijkertijd. En uh, ja, ik heb toen heel goed in de spiegel gekeken. En ik heb tegen mezelf gezegd, Samuel, wat ga je hier aan doen? Mm. Want dit gaat niet goed. Nee, en toen dus in therapie? Toen ben ik uh, inderdaad in therapie gegaan. Heeft ben, het geholpen? Uh, oh, zeker. Een, een heel goed traumateam in Londen. Uh, die is gespecialiseerd in het helpen van slachtoffers van gijzelingen. Uh, zij kunnen mensen heel goed helpen die he, hebben moeten overleven in, in, onder barbaarse omstandigheden. En ja, aan één kant wilde ik het niet. Want ik vond dat ik, dat ik het zelf mm. zou moeten kunnen oplossen ja, ja. en verwerken. Maar omdat de nachtmerrie is, maar ook de, moe, de woede in mij alsmaar erger werd... moest ik die stap nemen om hulp te zoeken. En dat is een hele, hele, hele goede beslissing geweest. Wat, wat leerden uh, ze, leerde ze jou? Waar hielpen ze je bij? Nou, waar, waar ze mij mee hielpen was niet zo direct uh, de gijzeling op zich... Uh, maar wat ik daar heel erg heb geleerd is... Um, als je geconfronteerd wordt met uh, nou, onaangename zaken... Uh, hoe reageer, reageer ik dan als Julia Samuel? Dan verdedig ik mij. Uh, en door die verdediging uh, kun je beter uh, het, uh, het trauma verwerken. Maar tijdens de gijzeling was dat anders... Wij konden ons niet verdedigen. Mm. Hey, je hebt 24 uur lang... Uh, vier dagen lang heb je een geweer op je hoofd. Je kunt je niet verdedigen. Je kunt er niets aan doen. Je moet uh, die constante dreiging... constant in je opnemen... En dat is ongelooflijk zwaar. Je hebt daar niets tegen kunnen doen. En dat moet ook weer ontladen worden. op het Dat de moet manier. ontladen worden. Ja. Ik heb vaker een geweer tegen mijn hoofd gehad in Cameroen. En wat, ik heb, wat heb ik gedaan als verdediging? Ik heb heel hard geschreeuwd. En door het geschreeuw is degene met het geweer weggerend. Ja. Maar tijdens de gijzeling, je Kon kan helemaal niets. Niet. Nee. Telboer? Ja, als ik als luisteraar eigenlijk al emotioneel ben... dan kan ik me voorstellen dat het voor u ongelooflijk is. Dus echt bewondering. Ik had even een vraag over de snelheid waarmee u in therapie bent gegaan. Is dat gebruikelijk? Want ik kan me voorstellen, dat hoor je ook wel eens na auto dat je eigenlijk zo snel mogelijk mee aan de slag moet gaan... en dus niet weken, maanden of jaren wachten. Bent u bewust zo heel snel daarmee aangevangen? Nou, zoals ik al net al zei, ik wilde het eigenlijk niet omdat ik vond dat ik sterk genoeg moet zijn... om dit soort dingen zelf te kunnen aanpakken... en oplossen voor mijzelf. Um, maar ik voelde ook dat het steeds erger werd. Um, de woede in mij werd steeds erger. Um, ook de woede naar... Mensen toe. Uh, mensen bijvoorbeeld in, in de supermarkt. Nou, of van, die, van die hele vreemde reacties. Ja, dan wordt het gevaarlijk voor gewoon mensen. En dan, nou. <laughs> ik sta dan niet met een geweer in. Oh, zo. dat niet. Ook, nee, nee, nee, nee. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Ja, dat je, dat je zo'n reactie krijgt. Ik je kan natuurlijk me ook wel van militairen goed voorstellen, die in dat soort situaties zijn geweest. absoluut. Ja. Ik kan me dat heel erg goed voorstellen. En ik heb ook erg veel gedacht aan, inderdaad, al die militairen. Ja. En uh, uh, omdat ja. dit bericht. Uh, ongeveer de hele wereld overging. En ik werd ook uh, benaderd door uh, mensen vanuit Engeland. En uh, ik ben met hen in, in gesprek geraakt. En ze zeiden, Julia, je moet nu meteen ja, ja. hulp gaan zoeken. Ja. Want jij denkt dat je er vanaf afkomt, maar het wordt alleen maar erger. En dat moest ik ook toegeven. Ja. Ik heb gezegd, ja, het wordt erger. Ja, het ben... wordt niet minder. Je bent ik in therapie gegaan en dat heeft geholpen. Dat heeft ja, zeer Zoveel dat je therapie. zelfs weer die kant op wil. Ja. Ik en ben ook de, gaat. Tenminste, ik ben, uh, ik ben nu van de nachtmerries af en ik ga weer terug naar Afrika. Omdat er hulp nodig is. Ja, echt waar. Is, is die drive om hulp te verlenen dan groter dan de angst dat het nog een keer gebeurt? Ja, ja absoluut. Okay. Zou het niet ook kunnen zijn dat het een, een vorm van therapie is... omdat je dan daar weer een link mee krijgt? Is dat ook wat u verwacht of heeft dat er niets nee. mee te maken? Nee, in, van mijn gevoel, ik ga vanuit het diepste gevoel... om de mensen daar te helpen. Ja, de mensen okay. de, daar leven in een extreme noodsituatie... zijn, vo, zijn volledig aan de lot overgelaten... Uh, ik, ik, als, ik daar dan, als ik daar ben, dan behandel ik rond de 200 kinderen per dag. Zeer zieke mm. kinderen. En dat moet gewoon doorgaan, zeg je? En dat moet gewoon doorgaan. Maar ik ga wel, dat moet ik toegeven met gemengde gevoelens. Okay. Uh, met de gijzelingen in mijn achterhoofd. Maar ik weet dat ik daar goed kan doen. En uh, ja, de gedrevenheid. Ja. Heel dapper en heel veel dank dat je je verhaal wilde vertellen. Dank je wel graag. Julia graag. Samen wel. Als een Nederlands cabaretier in Bosnië. Grappen maken over Srebrenica. De vraag is natuurlijk of dat kan. Cabaretier Jan-Jaap van der Wal reisde een paar weken door voormalig Joegoslavië... om dat uit te proberen. Ik ga op reis en ontmoet mijn collega's. Aan het eind van mijn reis ga ik zelf het podium op. In Bosnië. Als het ergens kwalend is voor een comedian... uit Nederland... van de Wal, Jij ging op reis door de Balkan ja. op zoek naar stand-up comedians daar. Um, waarom daar naartoe? Um, uh, ik, ik, ik heb een documentaire gemaakt in de serie De Magie van Kunst. En uh, de, de kunst in dit geval was stand-up comedy. En ik kwam op een uh, bericht over Kroatië... over de stand-up comedy scene die daar wordt opgebouwd. En die is allemaal nog uh, heel erg in de kinderschoenen. En dat leek mij wel een heel erg... Uh, interessante uitgangspositie van goh, waar, waar breng je dat vak dan naartoe? En uh, toen, toen ben ik naar een comedyfestival daar naartoe gegaan. En de, de ondertitel van het festival was Revolutie. En het bleek dat die comedians daar eigenlijk onderling hadden besloten... om heel erg voor elkaar op te treden. En eigenlijk uh, ja, al die ex-Jugo-volken weer een beetje naar elkaar toe te brengen... door middel van humor. Oké, okay, leek een en, soort uh, vrede, vredestichters. Uh, ja, ja, de... de ik Volg drie comedians in de documentaire. En de Kroatische comedienne, die wordt wel de Tito van de Balkan <laughs> Comedy genoemd. Dus aan. die wil eigenlijk. Het weer, weer verenigen. Ja, die wil het weer verenigen. Dus, ja. dus het, het is ze wel een menens. Ja. Ja, je krijgt er jou te zien ook langs al die verschillende eh, voormalige eh, staten van Joegoslavië. En die oorlog is enorm aanwezig. He, in het denken, in het praten, in, in, in het optreden ook. Is dat het onderwerp? Uh, ja, en, en het is een oorlog die. die... Ik ook heb meegemaakt. Niet heel bewust, maar wel uh, enigszins bewust als kind. En uh, ik ontmoet daar allemaal collega's die allemaal net zo oud zijn als ik. Rond, uh, rond 34. En ja, die zijn allemaal kugur geweest tijdens die oorlog. En met name in Bosnië en in Servië zie je nog gewoon... ook enorme restanten van die oorlog. Door middel van uh, kapotgeschoten gebouwen. En dat, dat is iets wat daar uh, nog enorm aan de hand is. Ja. Kroatië minder. Ja. En is het dan ook een manier om die, dat, dat verleden te verwerken, die, die comedy? Uh, ja, nou ja, humor is een middel om uiteindelijk... de allerergste dingen ook uh, te verwerken. En uh, ik denk de niet dat, uh, dat het... Nou, uh, ja, Goed, er is een kleine link te maken misschien met het voorgaande onderwerp. Uiteindelijk, uh, hoe, hoe erg en hoe ernstig en hoe tragisch het ook allemaal is... uiteindelijk, ergens op het einde is er altijd een moment... dat je er ook een grap over hmm. uh, kan maken... En dan, ja, dan heb je het wel verwerkt. Ja, ja, op een gegeven moment zie jij een kapotgeschoten gebouw... en zeggen, ja, die zaal hebben we gisteravond platgespeeld. Ja, <laughs> maar dat, dat is heel erg vanuit, mij, dat is vanuit, vanuit jouw perspectief. Vanuit mijn perspectief. Ja. Alleen ik moet zeggen dat ik ook langzaamaan ook steeds... Uh, dat dat gebied en de sfeer en de cultuur en die oorlog... ook steeds meer over mij heen begon te vallen eigenlijk. Ja. Ook door met die mensen te praten natuurlijk. Ook door daar te zijn en, en het zelf te zien. En uh, ja, dat was wel heftig. En daar word je vast niet grappiger van. Nou, nee, maar je, je wordt er wel bewuster van. Dus je... je en, en, uh, ik ben een grappenwaker, dus ergens zit er altijd een instinct in mij... dat ik denk, ja, ik moet er toch iets over zeggen. Ook als die, die zwaard daar over je heen valt. Ja, ja, ook zelfs dan. Wat voelde je je geremd? Je, had, je had, hebt dan ook in de documentaire... hij is trouwens zondag op tv, hè? Uh, Een boekje bij je om dingen op te schrijven. In het begin staat er nog niks in ik vroeg me ook af, kwam dat ook omdat je het dan niet zo goed durfde? Of dat je nou, ja, kijk, je, het begint natuurlijk dat je een maakt over het eten daar. Want ze eten daar alleen maar schnitzel met schnitzel erin en eh, schnitzel <laughs> ernaast. En, heen, ja. en ze roken alle groenten uit en dan stokken ze schnitzel in. Dus daar, <laughs> daar begint de, de humor natuurlijk ja. een beetje. Maar ja, zodra je dan in Moskak bent, eh, in Gosnië, dat bekende stadje met die mooie brug... die ook al flard is geschoten in de oorlog... En uh, ja, dan, begint, dan, begint, dan denk je, ja, ik kan nu alweer weer gaan, gaan maken over schnitzel. Maar er is hier toch meer aan de hand. Mm. En toch eens kijken of ik daar ook iets over kan zeggen. Ja. Dus dan, en dan bouwt het zich langzaam ook. Ja. Uiteindelijk ga je ook zelf optreden. Daar vertel je ook een grap over Nederland en Bosnië Die gaan we niet verklappen. Want, uh, <lacht> nee. Het begint heilig te worden inmiddels, die grap. Maar ja, het is, het is heel heilig. het is wel de laatste tien minuten van de film. Ja, ja. ja en het is ook wel een belangrijke clue die je natuurlijk niet weg gaat geven. Is wel een leuke grap? Ja, absoluut. Hebt magazijn, nou, ja, ik heb maar gezien. Ja. Maar ik ga, ga hem niet vertellen. Okay. Het ja, tuur. Maar, nou is het zo dat als je in zo'n situatie bent dat mensen er ook misschien op zitten te wachten dat je juist grappen over Schnitzels gaat maken? Omdat om, om, om, om dat dan maar het gewone leven is, wat natuurlijk ook is doorgegaan. Ja, tuurlijk. En wij, wij, wij zijn daar twee weken geweest en we hebben al die optreiners uh, ook opgenomen van die mensen. En kijk, tegen mij zeggen ze allemaal: ja, die oorlog is voorbij en we willen nu verder. Alleen als je die grakken gaat vertalen terug in Nederland... dan gaat iedere derde grap wel over de oorlog. En dat gaat over landmijnen. Op een gegeven moment is er een Kroatische comedian... en die vertelt dat ze in Servië is geweest en dat ze in de file staat. En dat ze ook wel van, ja, ik kom te laat. Ja, hoe te laat kom je dan? Ja, dat ligt eraan hoeveel landmijnen jullie destijds geplaatst hebben. Nou, dat soort grakken gaan er natuurlijk wel over en weer de hele tijd. Er zijn er ook misplaatste grappen dat je zegt, iedereen komt meteen? Uh, nee, ze vertelde over één grap uh, dat, dat een Servische comedian zegt tegen een Kroatisch publiek... van goh, jullie hebben heel veel prijzen gewonnen tijdens de Paralympics. En dan roept het hele publiek, yeah, yeah. En dan zegt die comedian, hebben jullie daar ons ooit voor gedankt? En, en, daar, uh, en zij vertelde dat die grap in een stedelijke omgeving, zal ik maar zeggen, voor een wat jonger publiek, werkt dat nog wel. Ja. Maar ze heeft ook wel meegemaakt dat ze in de provincie was, ergens in de buurt van Dubrovnik, in Kroatië aan de kust. En waar heel veel mensen in de zaal zaten die die oorlog ook als soldaten hebben meegemaakt. Hm. En ook mensen die uh, gewond waren geraakt. En die, ja, die keken toch wel wat ernstig Ja, die ja. kon hm. daar niet goed in. Als je dan weer terugkomt in Nederland, heb je dan niet zelf het gevoel van. Uh, Waar maak ik eigenlijk grappen over? Want daar gaat het echt ergens over. En ja, waar gaat het bij ons eigenlijk over? Ja, over Chinezen. Maar ja, dat, die of discussie... Over Chinezen? Die, nou ja, goed, bij wijze van spreken. Maar oh, die, die, Gordon, uh, ja, ja, ja, ja. Nee, nee. Het, dat, is, dat is wel wat je je afvraagt, ja. ja. Dat is wel wat je, je is, afvraagt. Was het confronterend voor jezelf ook, die reis? Nou, in zoverre dat ik vind dat stand comedy daadwerkelijk iets kan doen. En dat humor ook daadwerkelijke functie heeft. En uh, de, de concentratie waarmee ik die set heb gemaakt... die ik in Mostar heb gespeeld... Uh, die concentratie zou ik in Nederland ook graag uh, willen, willen hebben. Dus dat is totaal iets particuliers ook. Ja. Maar dat is wel waar, waar ik mee geconfronteerd ben. Omdat je juist zo gedwongen werd... om ontzettend goed na te denken over wat je wel en niet ja, moet doen. Ja, nou ja, en niet dat je ook eieren loopt... maar wel dat je, dat je het heel geconcentreerd moet doen, ja. ja. Om, om ook daadwerkelijk iets te bereiken. Ja. Maar, want moest je ook harder werken om tot je grappen te komen? Komen ze normaal gesproken vanzelf? En moest je nu denken, ik wil hier een grap maken... dus ga ik erin bedenken? Nou ja, kijk, ik... Uh, uh, Waar ik heel hard voor moeten werken, is, is te kijken hoe je, hoe je het oorlogsonderwerp vanuit het Nederlands Perspectief, wat in Bosnië nogal heftig is, hoe je dat erin gaat krijgen. Mm. Dus je moet dat publiek voor je winnen en een beetje uh, inmasseren. En gewoon over jezelf maken. Zodat ze op een gegeven moment voelen, want het is een communicerend vak, uh, stand up comedy, dat ze op een gegeven moment voelen van hé, hey, deze gozer is oké. Okay. Ja. En nu gaan we de diepte in. Dan moet je eens winnen. Dus ja. dat vertrouwen. Ja. Zijn grappen niet, niet heel erg moeilijk te peilen? Want humor is ontzettend context bepaald. Hè? Nederlandse humor is iets totaal anders dan, dan, dan Afrikaanse humor. Of, dus is het ook niet verschrikkelijk lastig om te kijken... wat vinden mensen daar nou echt leuk? Behalve ja, dat, dat ze soms beleefd lachen. Dat is ook zo. Maar ik had inmiddels al 2,5 week daar ook zitten. En ik had ook wel van de mensen begrepen... dat dat ze best hard zijn daar. Dus de, de harde humor werd, wordt ook zich wel gewaardeerd. En als buitenlander word je misschien... met enige consideratie nog aangehoord? Of? Nou, ze, ze waren niet echt onder de indruk... van het feit dat ik daar was. Maar ze waren wel benieuwd. En, uh, had je ook nog gymschoenen aan? Had ik ook nog gymschoenen ja, aan. Wat, wat, wat daar fout. totaal niet kan. Terwijl nee. ze daar allemaal in joggingbroek rondlopen. Ja. Maar um, om antwoord te geven op die vraag... tuurlijk, uh, uh, het, is een, het is een ander soort concentratie. Maar ik merkte wel dat ze... Dat ze me konden hebben en dat ze me uh, ja, omarmden. En dat ik op die manier iets terug kon doen. Nou, wilt u die grap nou wel zien, die wij hier <laughs> niet gingen vertellen? Die heilige. Dan moet u uh, kijken naar de Happy Set Road en de Comedian. En die wordt zondag om tien voor zeven bij de Human op Nederland 2 uitgezonden. 65-plussers hebben niets te klagen... volgens de tweejaarlijkse monitor van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Want ze zijn er niet in koopkracht op achteruit gegaan. Na half drie Rob Bijl van het SCP. Dit is Radio 1. Twee minuten over half drie. Hier is Mark Visser met het NOS Journaal.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 Shell verwacht vanaf 2025 olie te kunnen produceren in het Noordpoolgebied. Dat zegt vertrekkend bestuursvoorzitter Peter Voser in een afscheidsinterview op de Shell-site. Volgens Voser kan Shell op duurzame wijze olie produceren... voor de kust van Alaska. En Paus Franciscus is gekozen tot persoon van het jaar... door het Amerikaanse tijdschrift Time. Leider van de Rooms-Katholieke Kerk is gekozen... omdat hij de nadruk legt op compassie. Volgens Time is hij de nieuwe stem van het geweten... De invloedrijke magazine verkoos de paus boven klokkenluider Edward Snowden... en de Syrische president Assad. Dat is het belangrijkste nieuws. John Sohoka bij de ANWB Hoest op de weg. Nou, een op A2. Vanuit Eindhoven naar uh, Maastricht. Daar staat voor Maastricht een drie kilometer. En op de N44, Wassenaar richting Den Haag... daar staat dus de Wassenaar Centrum en Wassenaar Kerkenhout... een drie kilometer. en nog even waarschuwen... want in het Midden-Oosten en Zuidoosten van het daar komen af en toe nog misbanken voor. Radio 1, dit is de dag... Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel hebben wij Jan-Jaap van der Wal. Hij sprak net over zijn ervaringen als. Uh, Stand-up comedian op de Balkan. Rob Bijl onderzocht namens het SCP hoe we er in Nederland sociaal gezien voor staan. En wat blijkt: 85% van de Nederlanders geeft de kwaliteit van leven bijna een 8. En Emile de Jong over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat na iemands overlijden de profielen nog maanden en soms jarenlang actief zijn in de social media. En ethische steelboer over het verband tussen het geschonden rechtsgevoel en het proefverlof van Volkers van de G. U kunt reageren op diezelfde sociale media: Facebook via Twitter met hashtag DDD. Of ga naar de website ditstedag.nl Vandaag komt het rapport De Sociale Staat van Nederland uit... van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hoe gelukkig is Nederland? Wij Nederlanders staan al jaren hoog in de top 10... van de gelukkigste mensen op aarde. Onze kinderen zijn volgens Unicef zelfs de allergelukkigste kinderen ter wereld. Komend voorjaar, als de kinderen ook weer zijn uitgekeken op dit speelgoed... komt er weer een geldbeurs. Zelfdoding komt bij mensen in de bijstand of met arbeidsongeschiktheidsuitkering... tussen de vijf en acht keer zo vaak voor. Bijna niet meer vooruit kunnen, op een of andere manier. een vastzitten, angst. Depressiviteit is hard op weg om volksziekte nummer één te worden. Hoe kan dat nou? Ja, Rob Bijl van het SCP, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor cijfer geeft u uw eigen leven eigenlijk? Nou, toch wel een uh, negen, denk ik. Een negen? Ja, zo, hè. Ik ben uh, heel gelukkig. Ja, ja. 8,6. 8,6. Medio? 8,8. Dan doe ik 8,9. <laughs> ik ben toch gelukkiger dan jij. Ga ja, ja, ik zwalk tussen de 3 en de 10. Maar oh, Dat varieert heel snel. Ja, en, en nu? Ja, nu is het ja, 8,7. Ja, meneer Klein, Norbert Klein van uh, 50PLUS, is er ook? Welk cijfer geeft u zichzelf? Nou, zeker een 50PLUS. <laughs> ja. ja. Oké, okay, nou, dat zijn allemaal goede cijfers. En dat klopt wel met het beeld, hè, meneer Bijl. Jazeker, we zijn in Nederland uh, erg, uh, erg tevreden met, met ons leven en ook erg, uh, erg, erg gelukkig. En dat, eigenlijk is dat al door de jaren heen. maakt niet uit wat er gebeurt in de wereld, maar Nederlanders zijn uh, in meerderheid erg gelukkig. Echt waar? En dat percentage van 85% die zo hoog zit, dat blijft ook gelijk. Dat wordt niet minder of meer. Nee, zelfs nu de laatste, laatste jaren rond de, met, met de crisis is dat toch behoorlijk op pijl gebleven. En eigenlijk kan je zeggen dat sinds, want we bekijken het al vele jaren... De laatste, de laatste tien jaar is dat langzaam zeker omhoog gekropen. Maar je zou nu eigenlijk verwachten dat nou, er zal nu wel een, een flinke daling zijn. zal flink naar beneden gaan, maar dat is dus gewoon niet zo. Hmm. En, heel constant. En, en heeft u vast onderzoek naar gedaan hoe het komt dat het niet naar beneden is gegaan? Nou ja, we weten in ieder geval wel dat zeggen, het, het, het gevoel van, van gelukkig zijn of tevreden zijn met je leven, heeft niet zozeer te maken met de, de, de boze buitenwereld... maar veel meer met uh, ja, hoe het met je, met, met je familie gaat, met je kinderen... of ze gezond zijn, of, of, het, of het een beetje goed gaat op school. Dat soort dingen die echt dicht bij mensen staan. Dat, dat doet er met name toe. Ja. Toch biedt het rapport ook veel slecht nieuws. De gezondheidsverschillen tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden... die zijn groot. Ja. Hoe groot? Ja. Nou, tussen hoog en laag opgeleid, er zit iets van, een levensverwachting van, van, van, van een verschillende levensverwachting moet ik zeggen, van zeven jaar. Dus mensen die, die, die laag opgeleid zijn, lagere school of net daarboven, die gaan gemiddeld zo zeven jaar eerder dood. Nou, dat is, en dat, dat, dat komt is, waarschijnlijk omdat ze vaak lichamelijk werk doen en eerder op zijn? Nou, het is niet eens het werk. Het, ja, dat is juist ja het probleem. We weten het eigenlijk niet precies. Hè. Dit, dit, dit, wat u zegt, dat is één verklaring. Het kan met het werk te maken hebben. Maar het heeft ook iets te maken met leefstijlen. Men eet gezonde, ongezonde, beweegt minder. Dus het is, het is een hele ja, samen, samenspel van, van factoren. En als we het echt zouden weten, dan hadden we er natuurlijk al iets aan gedaan. Maar het is, dit weten we eigenlijk al twintig jaar. Ja, is het erg? Is het erg? Ja. Uh, dat, dat mensen, oh, oh. <laughs> nou ja, <laughs> dat, dat, dat mensen kun je, je toch, de toch gewoon vragen. Gaan. Uh, nou ja, uh, als je net bij die, uh, bij die, die groep hoort die eerder doodgaat, dan is het wel erg, denk, ja, denk ik. Ja. Okay. <laughs> ja. nee, dat, ben je dat, zeker hoger je... opgeleid? <laughs> nee, ja. <laughs> Zo, Zo is Boer, Ook hoger opgeleid, vermoed ik. Ja, nou, dat, dat, daar valt over te twisten. Maar mijn vraag is eventjes of je, of je de, de lijnen... Dat is even een heel raar statistische vraag, hoor. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat mensen die ongezonder zijn... en een kortere levensverwachting hebben... Gewoon omdat ze slechter in hun vel zitten, enzovoort, enzovoort... dat die misschien ook minder hoog opgeleid gaan worden? Dus dat de verbinding ook een klein beetje omgekeerd is. Het kan ook zeker omgekeerd, omgekeerd zijn. Zeker, zeker, zeker. Nee, natuurlijk, dat is ook zo van, ja, wie... wie, wie, wie... Nou ja, wie kiest er voor een hogere opleiding? Dat is natuurlijk een beetje wat je van huis meekrijgt, een stimulans. Maar het moet ook een beetje in de persoon zelf zitten. Dus het is... nou ja, de, de, U maakt het eigenlijk nog ingewikkelder. Ja, heel Boer, ja, ja, Daarvoor zit, het zit hij hier ja, aan dan te halen. Ja. Daar wordt hij er vorstelijk voor betaald. <laughs> Toch? <laughs> nu kijk je heel verbaasd. De koopkracht is voor de meeste mensen achteruit gegaan. Gemiddeld 3%, maar hij is ook weer heel verschillend, hè? Ja, ja, we hebben dan even gekeken dan de laatste jaren, sinds 2007. Dus zeg maar zo'n beetje uh, sinds de, de, de crisis uitgebroken ja. is. Is het min 3% gemiddeld. Maar uh, bij de zelfstandigen is het, is het, is het min 11%. Uh, uh, dus er zitten grote verschillen. Uh, zelfstandigen, is dat de hardst getroffen groep? Ja, absoluut, absoluut. En de zelfstandigen, dat zijn natuurlijk voor een groot deel, of misschien wel het grootste deel, zijn dat gewoon de, de, de ZZP'ers. Zo is Jan-Jaap van der Waal. Zoiets, ja. ja, ja. Ik 11% weet, achteruit? Ik, misschien dat hij ook wel 11% achteruit gegaan is, dat weet ik niet. maar Zal ik het vragen aan hem? Ja. Jan-Jaap? Uh, nou, dan heb ik het nog behoorlijk rooskleurig uh, ingeschapt, moet ik zo? zeggen. Nee, nou ja, het is, het is ingewikkeld, natuurlijk. ZZP is het ingewikkeld. Ja. Ja. Alleen, maar maar, moet... kijk, we hebben in Nederland iets van 750.000 ZZP'ers. Dat is natuurlijk is allemaal heel verschillende beroepen... van boekhouders en, en timmerlieden en, en schilders en zo. Stand-up comedians. Stand-up comedians. En dat is natuurlijk de groep die er het eerst uitgegooid wordt... of niet meer gevraagd wordt. Dus de ooit op portefeuille, om zo maar te zeggen... Dat, die is natuurlijk flink achteruit gegaan. Maar dat en... klopt wel, hè? want de schouwburgers die zijn echt leger dan een paar jaar geleden. Nou, waarvoor... Vroeger mensen naar acht voorstellingen gingen per jaar... gaan ze er nu nog naar twee. Ja, en, uh, en niet naar zes, zal ik maar zeggen. Dus, dus uh, ja, je moet maar net bij die twee zitten dan. Ja, ja. Ja. Uh, meneer Bijl, op, opvallend. De ouderen, dat valt eigenlijk wel mee. Nou, tot nog toe hè, tot nog toe, als, ja, valt ja, mee. We hebben u het bedoeld, verleden onderzocht. De toekomst u nog niet. qua kroopkracht, neem ja. ik aan. Ja, ja klopt. Nee, ja, tussen, inderdaad, in de periode de afgelopen tien jaar. De koopkracht is, is, is eigenlijk bij de, bij de mensen van 65 plus, is de enige groep waar het echt op peil gebleven is. Uh, dat is ook allemaal wel verklaarbaar en zo. Uh, uh, maar goed, nu, nu natuurlijk, vanaf uh, zeggen, vanaf nu, of vanaf vorig jaar uh, gaat wel een andere wind waaien. Ja, maar nu toch eerst even naar uh, Noorderlijn van 50 Plus. Goedemiddag. Goedemiddag. Fractieleider van 50. 65 plus. Had u het verwacht, de 65-plussers uh, op pijl? Afgelopen oh, het, is, tien jaar? Ja, het, is, het is weer een beetje cijferfetischisme. Uh, uh, want als je het kijkt over zo'n lange periode, ja, als ik kijk naar uh, zeg maar uh, 1990, dan kom ik misschien ook weer op andere cijfers. Nee, uit, maar het gaat in, in vergelijking in... met andere bevolkingsgroepen. Ja, precies. Maar dan moet je kijken naar uh, de bladzijde 113 van het rapport, ah. uh, tabel 5.4 om het ah, precies, ja. precies te zijn. <laughs> ja, uh, dan en als je daar bij. even goed naar kijkt, en dan praat je het over de periode 2011-2014, zie je dat de AOE. Uh, dat mensen met een AOW, met een aanvullend uh, pensioen, min 6,6. Het meeste uh, achteruit gaan. Nou, oh, meneer Bijl, uh, hoe kan dat? Nee, maar het is ook zo. Het, zo. Dus het is precies zo. Het is ook zo. Nee, ja, even meneer Bijl. Nee, nou bij, nou, dit is precies wat ik zeg. Het gaat, wat, die, ik heb het even over die afgelopen 8, 9 of 10 jaar. Hè. De, de, de, dan moet je gewoon zeggen, nou, die groep is gewoon constant gebleven. De, de AOW is, is, is, is op pijl gebleven. Uh, er zijn allerlei wettelijke maatregelen waardoor de ouderen hun inkomen op pijl hebben zien blijven. Maar nu, de komende jaren, gaan ook de ouderen met een aanvullend pensioen. Niet eens verseerden mensen met alleen AOW, want dat is met 2, 3 procent. En dat is niet meer dan, dan andere groepen, uh, mensen die een baan hebben of zo. Het is dus de groep met een pensioen van, van 10.000 euro of zo. Hè. Dat is die tabel die meneer Klein net noemt. Uh, die gaan er iets van 6, 6,5 procent na verwachting achter, op, op achteruit. Ja, ja, maar, ja maar, maar tot nu toe, de, de afgelopen jaren hebben uh, meneer Klein en zijn partijgenoten... toch al wel nou ja, aan, de, aan de noodrem getrokken, aan de, de, de belgeluid, hoe heet het allemaal. Ja. Dat was te vroeg. Dat was zeker te vroeg en dat is ook volstrekt niet conform de, de, de, de cijfers. Uh, Meneer Klein, waarom heeft u dat gedaan? Ja, dat het gewoon helemaal niet te vroeg is. Dus het is juist op tijd. Want juist je ziet dat er de afgelopen periode vanaf 2011... en wij zitten dus vanaf 2012 in de Tweede Kamer... En dan zien we dat het uh, juist achteruit gaat... dat er maatregelen genomen worden, ook voor de, uh, de AOW'ers. En dan heb je het over de m regeling Dat is die tegemoetkomensregeling om de koopkrachtbehoud voor ouderen uh, te bevorderen. Maar Die van die wordt bij wordt je... weer afgeschaft door dit kabinet. Een van bij er is zit juist achter. Nee, het is niet een kwestie van zit je ernaast, zit je er niet naast. het gaat erover welke periode neem je. En zoals ja, ja, De laatste neerden, tien jaar hadden we het over. Precies, en als je naar de laatste tien jaar dan gaat kijken, dan zie je daar die ontwikkeling zoals die geschetst is. Ah. Maar kijk nou naar de huidige situatie en vervolgens moet je het altijd kijken, ook relatief. Relatief ten opzichte van de andere groepen. En we zien dat de AOW op peigelbouw is door die MCOP-regeling. Die MCOP-regeling die wordt nou weer afgeschaft. precies, ja, dus voor de toekomst bent u zonder. Er. Maar zo, ja, op zichzelf zo, zegt u, dat, dat, het beeld nee, het over het de afgelopen over het tien jaar verleden. klopt. Het gaat, ja, nee, ik ga niet de, de cijfers. Van tien jaar terug dat ik, nee, nee. ik kijk nou naar de situatie voor de korte termijn, vanaf 2011, zie je dat de ouderen er zwaar op achteruit gaan. En dat komt door enerzijds de maatregelen van dit kabinet, anderzijds door de kortingen op de pensioenen. En dat leidt tot het plaatje ja. wat ik net gezet heb van 6,6 procent. Ik hoor het aan en ik ben toch weer verbaasd. Kijk, want waar het over gaat, is we hebben het, dus niet mensen over alleen AOW. Hè. Dat is vaak het beeld van mensen die van een klein. Uh, alleen met de AOW moeten rondkomen. Die zijn natuurlijk steeds minder. Bijna, bijna iedereen heeft tegenwoordig een fatsoenlijk pensioen. Dat is één. Tweede is dat er heel veel ouderen uh, behoorlijk vermogen hebben... Uh, in verband in, in, in, in, met, te maken heeft natuurlijk met, met huizen die, die afbetaald zijn... Uh, en u moet niet onderschatten dat. Uh, dat zien we ook bijvoorbeeld in andere cijfers. In de armoedecijfers. We, we hebben vorige week uh, het armoedessignalement uitgebracht. Waarin je ziet dat de 65-plussers. daar komt 3% armoede voor. 3%. Dat mm -hmm. is ook weinig in vergelijking met andere groepen. Want gemiddeld ja. is het 7,6% okay. in Nederland. Dus ik heb ook nog... daar weer hetzelfde. Nee, meneer Klein gaan we niet meer doen. Want dan ja, komen dan u, dan dan Ik heb nog een andere nou, groep waar uh, ik het heel uh, even over nee, wil hebben. U wilt echt niet dat ik dat ga doen, hoor ik. Nee, omdat er iets tegenover elkaar gezet de de wordt. wat niet terecht is. Waar het gaat ook over die Armoede, armoede van, gaat ook allemaal over vermogen. En als we het over vermogen hebben, is dat natuurlijk dat mensen boven de 65 dat die gespaard hebben, dat ja. die geld in de stenen hebben okay. zitten. Maar dat heeft niks met het hele verhaal rond koopkrachtontwikkeling te maken. Meneer Bijl, koopkrachtontwikkeling is gewoon wat kun je besteden. En daar zie je dat ouderen juist achteruit zijn gegaan. En dat ja, ja hoeft de feiten niet te nee, ontkennen. De boodschap is nu al daar. Meneer Bijl, de, de, de, we zijn positiever gaan denken over immigranten. Ja. Ja, dat, is wel, wel, dat vind ik, vond ik zelf wel heel, heel verrassend. Want vaak heb je natuurlijk toch zo in tijden van, van crisis... dat er dan to ja, misschien toch wel gezocht wordt naar zondebokken... Uh, die je uh, die, die, die, die, die de schuld zou kunnen geven. En het is toch wel verbazingwekkend dat men, ja, hier burgers in Nederland... Zeg maar wat, wat milder geworden zijn over vluchtelingen, over migranten. Heeft ja. u uh, een verklaring? Nou ja, ik denk dus dat uh, door, door, door de crisis... dat uiteindelijk, uiteindelijk gewoon de zorgen die mensen hebben, de burgers hebben... over hun inkomen, over de toekomst van hun kinderen... dat dat ja, toch maar, laten we zeggen... Uh, uh, uh, een grotere rol gaat spelen dan... dan ja, de vraag van, ja, heb ik nou een Turkse... of een Marokkaanse buurman? en, hoeveel, en, en Vind ik dat nou vervelend of zo? Als, en het ik denk, echt, als het echt crisis wordt, doen we daar niet meer moeilijk over? Nee, dat denk ik dus. Dan, gaan dat, dan spelen andere zaken veel meer... Uh, de, de, de boventoon bij mensen. En, en ik denk ook wel, maar dat is, dat is natuurlijk... dat is een beetje speculeren, dat ik... dat ik denk dat veel mensen het een beetje beu zijn... dat de, de jarenlange discussies over, over, over de, de, wat er allemaal niet deugt aan de migranten en zo. Want dat, is, ja, dat weten we nu inmiddels wel. Dus dat, dat speelt denk ik ook wel mee. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. It's a disappointment. Except for one or two.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 Van Robbie Williams. Het komt er regelmatig voor dat mensen een bericht via Facebook of Twitter krijgen van iemand die al is overleden. Sommige accounts blijven jarenlang bestaan en dat vindt lang niet iedere nabestaande pleer, plezierig. Emiel de Jong, directeur van Uitvaartverzekering NUV, maar u deed onderzoek hierna. Eh, ja, wat kwam eruit? Nou, wat u dus zelf al aangeeft, dat uh, heel veel mensen er helemaal niet over nadenken. wat er met het account moet gebeuren op het moment dat ze komen te overlijden. Nee, mensen hebben wel een account op Facebook, op Twitter. Nou ja, noem maar op wat er allemaal kan. Maar uh, hebben niet gedacht van, uh, als ik er niet meer ben, wat dan? Nee, nee. nee. en uh, nou, wat dus voorkomt, uh, dat uh, er toch berichten gepost worden van uh, mensen die overleden zijn met betrekking tot felicitaties of vriendendiensten. Ja, en dat komt dan bij de nabestaanden toch al heel, heel raar over. Ja. Berichten aan de persoon die overleden is, want niet van. Ja, van de persoon die overleden is. Kan dat ook? Ja, ja want... je kan instellen dat je iemand gaat feliciteren. Automatisch, ja, automatisch. Ja. Ja. ja. Ik heb inderdaad wel eens een aanbeveling uh, uh, te horen gekregen op Twitter... volg die en die, en dat was een overleden collega. Nou, dat zou maar zo kunnen, ja. Ja, dat is ja. heel bizar. Dan word je daarmee ja. geconfronteerd. Is het erg dat we het niet goed regelen? Behalve dit dan, wat natuurlijk vervelend is. Maar... Nou, kijk, voor onszelf is het niet zo erg, maar het is vooral erg voor de nabestaanden. Want die krijgen natuurlijk al voldoende op zich af als een dierbare komt te overlijden. En dan komt dit er ook nog eens bij. En dan weten ze niet waar ze moeten beginnen en hoe ze moeten beginnen. Want nee. het is niet uh, 1, 2, 3 om bepaalde accounts van uh, andere mensen te verwijderen. Daar moet je toch wel iets voor doen. Ja. nou, We zijn even de straat op gegaan om uh, te vragen aan mensen. Dat deed onze vlaggever Reinhard Meijer uh, om te vragen aan mensen... of ze het geregeld hebben. Ja, ik doe social media. Zit u op de social media? Ja. Welke? Facebook. Twitter, Facebook, Instagram. Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter, Facebook. Twitter, Facebook, Facebook, Facebook en Instagram. Een beetje een macabere vraag... Overlijdt plotseling. Wat gebeurt er dan met uw Facebookpagina? Nou, ik denk dat die blijft bestaan. Maar u heeft geen idee. Ik heb geen idee, nee. Ik ben er niet echt over bewust te gaan nadenken. van als ik dood ben, dan kan het gebeuren. Weet ik eigenlijk niet. Wie heeft er wel eens over nagedacht? Ja, echt niet. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, niks die blijft staan, denk ik. Denk je? Ja. Je hebt geen idee? Nee. Nee, daar heb ik ook nooit over nagedacht, eigenlijk. Mijn beste vriend weet wel de wachtwoorden. Ik zou het liefst hebben dat ze stop worden gezet. Wat hij ermee doet, dat weet ik niet. Zou dat niets doorgeven dan? Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Zou het niet fijn vinden als het in handen komt van iemand die weet wat hij daarmee moet? Mm. Ik weet niet, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Mijn zus is anderhalf jaar geleden overleden. Haar Facebook bestaat volgens mij nog wel. Nee, een vriend van mij is overleden en die Facebook bestaat nog steeds. Dus. Dat is wel een bewuste keuze geweest? Dat weet ik niet. Ik vond het wel leuk, want dan kon ik gewoon af en toe terugkijken... of toch wel een berichtje van dus zacht achterlaten. Zij is dood, maar wat moet ik nu ja, met die ik... uh, dingen doen? Nee, dat denk je dan niet. Daarom moet je het ook doorgeven. Ja, dat is eigenlijk wel een goeie ja. Nou, wat zeggen we dan? Dank u wel. Nee, ik ga morgen niet dood. Ik moet 120. Minimaal. <lacht> Halleluja. Doei, doei, Ja, meneer de Jong, wat, wat, wat zou je kunnen doen... om te voorkomen dat zo'n account maar voor altijd blijft bestaan? Nou, zoals een al aangaf, is vooral je wachtwoorden doorgeven aan een, aan een dierbare... zodat hij die er iets mee kan. Maar toch, wachtwoorden veranderen vaak. En uh, waar moet je beginnen? En uh, er is een handleiding die uh, door ons beschikbaar wordt gesteld... zodat je weet wat, uh, wat je moet gaan doen. Want je moet uiteraard de instanties inschakelen... die het voor je kunnen verwijderen. En die stellen ook eisen... En uh, die kunnen je vertellen wat je mee moet brengen... om bepaalde accounts te kunnen verwijderen. Oh, want zover gaat het. Je moet dingen ja. meebrengen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, of een overlijdensakte. Of je moet kunnen aantonen dat je echtgenoot bent geweest... middels een trouwboekje. Want het zou natuurlijk ook uh, kunnen dat... Uh, ja, dat de kwaaie zin er komt. En dat je bepaalde accounts gaat verwijderen. Om van te mij. pesten. Dat ik voilà. ding ga verwijderen Twitter-account ga verwijderen om het te pesten. Ja? En dan moet ik aantonen dat ze echt overleden is. Anders, ja? anders lukt dat niet. Nee, ja. lukt niet. Maar en... het is dus niet voldoende om een documentje te maken op je computer... met al je wachtwoorden en te zeggen tegen je geliefde... van nou, daar staat het? Of, uh... Nou, dat is voldoende. Dat is voldoende. Dat makkelijk. is voldoende, maar dat gebeurt dus niet. Zoals ook uh, het, uh, het interview aangaf. Mensen denken er niet over na. En als ze erover nadenken, dan weten ze niet hoe ze het moeten vastleggen. Nee. Even hier aan tafel, Jaap. Heb jij iets geregeld op dat vlak? Uh, nee. nee. nee. En, nee. Uh, zit, je, zit je op social media? Ja, ja nee. Ik, ik, ik, ik zou denken, je stuurt gewoon een bericht naar Facebook. Maar als je overleden bent, dan kun je dat niet meer doen? Nee, maar je naam staan goh. Uh... Ah. inderdaad is overleden en zouden jullie het eraf kunnen halen. Maar dan moet je dus blijkbaar al die dingen... Ja. Okay. Je ja. moet het kunnen aantonen. Ja. Ja. Theo, hoe heb jij het geregeld? Nou, okay. Ik ben eigenlijk dagelijks met de dood bezig. Dat is niet echt leuk, maar daardoor heb ik wel een lijstje... met aangepaste wachtwoorden, zodat als mij iets gebeurt... Dat het, dat het allemaal weg kan worden gehaald. Maar ik kan mij. heel en ga, Je hebt echt laten, je hebt alles, voor iemand anders vastgelegd. Hoeveel verwacht worden heeft de mensen tegenwoordig toch? enorm. 30, 40, 50. Als Zoveel? Het Zeker. Maar uh, ik kan mij goed voorstellen dat mensen ook zeggen. Ja, daar wil ik gewoon niet over nadenken. Net als een orgaandonatie. Daar willen mensen ook niet over nadenken. Ja. Niet, niet omdat ze asociaal zijn, maar omdat ze zeggen. Ik ga niet dood. Maar Zoals ik hoorde die ook iemand uh, zeggen in, het, uh, in de reportage op straat. Dat, uh, dat het ook wel iets moois heeft... omdat je af en toe nog eens naar die persoon toe kan... en dat je nog eens wat foto's kan zien en zo. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ergens heeft het ook een soort onschuld, denk ik. Dan... Het is een soort monument, wordt het dan in feite. Nou ja, zo nou, zou je dat, kunnen... dat kan ook een keuze zijn. Ja? Je kunt dus ook een herdenkingspagina... Uh, bijvoorbeeld op Facebook laten vastleggen. Want er is ook een bepaald percentage van Nederlands wat ook herdacht wil blijven worden via social media. Die ja. dus bewust kiezen voor hun, uh, hun naam en hun account uh, in stand te houden. Daarnaast zijn er ook heel veel mensen die, uh, die het in stand laten houden omdat de nabestaanden het niet kunnen veranderen. Ja, en dan is, dan is het er geen vrijwillige keuze in feite. Precies. Nee, precies. Nee, nee, nee. Maar goed, een documentje aanmaken, dat is al eigenlijk al voldoende. Mocht dat dan dus niet gebeurd zijn... dan kunnen we met uw handleiding aan de slag. Klinkt wel als veel werk als ik dan weer met trouwboekjes... en overlijdensactes bij al die, al die loketten langs moet gaan? Of nou, valt dat het, wel mee? Nee, nou, het valt echt mee. Het, is het, het, het social media testament wordt ingevuld. Nou, daar staat gewoon op, op welke account je actief bent hoe je het verwijderd wil hebben. En er komt een handleiding bij, zodat je precies weet... bij welke uh, instelling je wat moet doen. En dat is een paar minuutjes werk. Ja, ja, okay. Het dus gaat, gaat er ook niet zozeer om, hè, wat, wat we hier vertellen... van uh, wat we nou precies moeten doen. Het is ook een stukje bewustwording. Van, we zijn uh, met z'n allen druk bezig op social media. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als je komt te overlijden? Ja. Ik, ben, denk, ik Denk daar eens over na. Ik ben zo benieuwd waarom u het onderzocht heeft. Nou, We hebben het onderzocht omdat wij... Uh, we werken heel veel samen met, uh, met uitvaartverzorgers... en uitvaartondernemers. En die krijgen heel vaak van nabestaanden te horen van ja, er is nog een account actief, maar wat moet ik nu? Ja. En maar er er is geen geld mee te verdienen, lijkt me van. mij. Nee. U. u bent gewoon een commercieel bedrijf, neem ik aan? Ja, we zijn een commercieel bedrijf. Maar, maar u doet dit... ook goede dingen voor de wereld. Precies. Maar behalve dat het, <laughs> Precies. dat het soms heel vervelend kan. Een beetje, een beetje vervelend kan zijn dat je weet van ik word uitgenodigd, volg die en die. En hij is al overleden. Maar is dat nou echt? Gebeuren grote rampen of zo? Dat, of, of valt dat nog wel weer mee? Ja, dat valt nog wel mee. Kijk, het is nu ook. Uh, in begin het beginstadium van de social media... dus nu een jaar of tien, 15, is men actief in, uh, op dat soort accounts. Maar we zien natuurlijk wel naar de toekomst. Vroeger was de jeugd en de student zat op dat soort uh, accounts. Maar tegenwoordig zitten zelfs de ouders ook al op Facebook. Ja, ja om die, die kinderen in de gaten te houden. Precies, maar die overlijden natuurlijk sneller dan die kinderen. En moet er moet natuurlijk wel nagedacht worden wat er gebeurt. Ja. Maar op Twitter wordt gezegd, delen van je wachtwoorden is niet slim. Je moet het vastleggen bij de notaris... want anders vraag je om identiteitsdiefstal. Ja, nou, het, het, wachtwoorden hoef je dus ook niet door te geven. Als je dus kunt aantonen bij de verschillende accounts... dat je uh, gerelateerd bent aan de desbetreffende persoon... en bepaalde documenten kunt overhandigen... dan zijn wachtwoorden niet nodig. Oké, okay, dus dat, dat hoeft niet per se? Nee, nee. nee. goed. En het lijkt me verschrikkelijk om als notaris al die wachtwoorden... opnieuw op te opslaan. Nee. Dus wat zijn, hoofdletter, hoofdletter K zijn we, ja. Hoe heet uw kat? Was er nou ja. één of twee daarachter? Ja, goed. Al veel reacties gehad? Ja, we Gaan we die vullen? op de URL komen heel veel mensen binnen en uh, daadwerkelijk wat ook uh, goed gebruik gemaakt van het uh, document. En wat we vaak zien, die belandt in de, in de oude schoenendoos. doos. Okay. Jongen uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro, een toekomst geven en ze vooral oude la ouder laten worden dan 21 jaar, wat nu de gemiddelde leeftijd is. Nanko van Buren zet zich hier al 25 jaar voor in en na drie uur vertelt hij hoe dat zit. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio 1.nl. Het laatste nieuws. We are very, very, very happy, of course, that finally this is over. To the people of South Africa, the world thanks you voor sharing Nelson Mandela with us. Het lijkt er inderdaad op dat er een einde gaat komen aan dat protestkamp in Centraal Kiev. Iedereen die ook maar iets had met Ken Fortuyn, en ik was dat zeker, maar het is toch ongelooflijk dat zijn moordenaar dadelijk vrijkomt. Hey God bless the memory of Nelson Mandela. Het is horen, zien en melden. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite om je...